paar dagen geleden in komen waren. Ja, dat was dus een, Chinees, een Chinees probleempje weer. De Bank of China had een gesprek gehad met de grootste bitcoinbeurzen... ...en die hadden toen de volgende dag de levering van bitcoins stopgezet. Ja, later bleek dat het weer tijdelijk was. Ik kon ze weer even goedkoper inkopen, zeg maar. <laughs> ja, misschien is <kan laughs> het daarom weer. Nou, in ieder geval, dat dalletje zijn ze weer uh, omhoog gekrabbeld... ...en staan dus op de 962 eurotjes. Hoe doet dat goud het? 1232 dollars per ounce. Oké. Okay. Ja, de olie. En de olie is 53,16 dollar per vat. Nou, oh, okay. hoog of omlaag? Ja, het is een beetje, het hangt een beetje stabiel. Ja, ja. Uh, dan gaan we even naar de marihuana-index. Die staat op... Oh, die is iets gestegen. 152,39...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 Op ons hoofd op de foto. En uh, de uh, motivatie die daarvoor gegeven werd. Is dat het geloof niet serieus genoeg is. Dus het is opmerkelijk dat dan de rechter. Uh, heeft, uh, die gaat zich nu uitspreken over of jouw geloof wel of niet serieus is. Dat <lacht> is uh, een hele dubieuze zaak. Ja. <lacht> ja. ja. ja. En ook ja het is echt gevaarlijk.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 Dat heeft er Zo, eigenlijk uh, echt wel van tafel geveegd. <laughs> dat uh, wist ik niet dat dat een uh, reden was. Ja, dat staat ook nergens in de ja. regels. Dus dat hebben ze gewoon uh, ter plekken, te plekken verzonnen. Bro. Ja. Als we, als we, als we dat zoekt iemand anders de volgend jaar maar uit. <laughs> ik vraag me dan af. Gaan ze dan ook bij al die uh, gelovigen, zeg maar uitzoeken of hun geloof wel of ze dat wat serieus beleven Ja, als jij dan... uh, twee broden en vijf vissen kan nemen en daar een hele menigte van kan voeden of, of, of over water kan lopen of uh, uit de dood kan terugkeren dan, uh, dan ben je wel serieus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 Um, in de statistieken wil ik komen. Daar is de bond van atheïsten is daar echt helemaal uh, tegenin gegaan. Omdat zij dus uh, daardoor zagen dat het aantal religieuzen in de statistieken toenam. Ah, ha, ha. Uh, om, omdat er dus een heel aantal zich als Jedi lieten registreren. Ah, Wat is dus ook trouwens een, een, een officieel erkend geloof is geworden in. Uh, Oh, ja, Australië. Trouwens, de erkenning, daar hebben we eerder een bericht over gehad. De erkenning van het geloof van de, de vliegende spaghetti-monsters heeft de Nederlandse belastingbetaler ongeveer 2 miljoen euro gekost. Hè? Ja. We hebben we toen even uitgerekend met een gemeenteambtenaar die toen bij ons te gast was. Oké. Okay. Ja, Robert Valentine. <laughs> <laughs> dacht ik, was ik niet meer zeker. Ik dacht dat hij toen te gast was. Ja, dat ja. is natuurlijk een keuze van de overheid om daar zoveel geld aan uit te geven. Ja, en, en om dat als eis te stellen. Want ja. daar hebben wij niet om gevraagd. Als ik gewoon met een vergiet op mijn foto wil, moet dat toch kunnen zonder dat ik uh, daar uh, religieuze motivatie voor heb. Dat, dat, dat de overheid zat dat zelf als eis. Dus ja, dat is niet uh, de overheid dat gaat dat er al daar op. geld aan uit uh, moet geven. Maar uh, goed, we gaan nog even naar de volgende berichten toe.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 dat, uh, als jij dan een. Uh, een ik stilt aan de winkel en uh, jij bent heb ook nog een Turkse of Marokkaanse nationaliteit of zo. En in sommige gevallen kan je daar helemaal niet vanaf. Uh, dat, dat, van af. Ja, ik zeg dat op en dan zeggen ze gewoon: nee, je bent, je bent gewoon nog steeds Marokkaan, omdat wij dat vinden. En uh, dan kan je dus helemaal niks aan doen. En dan uh, word je in het Nederlands als je het terwijl je misschien hier geboren bent. Dus dat is helemaal uh, vreemd.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 En het gaat er nou. met name om wat je definitie is van, uh, van leven en dat soort zaken. Ja. Ja, je vraagt je voornamelijk af, als ze het over de helft van de partijen hebben... wat dan die kleine dingetjes zijn. Zeg maar het uh, schijnt tot, zeggen ze, ja, er zijn partijen die bepaalde groepen iets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 Je moet een beetje aan Atlas Shrug denken. Van, uh, alles hetzelfde houden. Als het misgaat, dan willen ze gewoon alles bevriezen ongeveer. Uh, uh, ja, er staat wel, de commissie verwacht dat het rapport... de kiezer houvast biedt bij het maken van de keuze... voor de landelijke verkiezingen 15 maart aanstaande. Ja, droom maar lekker door. De, de kiezer die gaat echt... Uh, ja, die gaat zich hierdoor... Gaat, uh, ja, gaat, die die zich hierdoor laten beinvloeden. Nou, ik wilde eigenlijk op geen wilder stemmen, maar... <laughs> de advocaten die zegt dat ik dat niet moet doen. Dus, uh. Ik zie nu dat zijn vluchtelingenbeleid in is, strijd is met een rechtsorde. <laughs> ja. <laughs> Dat vind mensen echt verschrikkelijk. Ja, die schrikken <lacht> zich daar echt heel veel <lacht> aan. Ja, ja, ja. Nee, maar goed, ja, omdat het nu uh, verkiezingstijd is, is het altijd weer lachig hier uh, brullen bij ons. Dus uh, we gaan er nou weer even, uh, even kijken wat ze nou weer hebben lopen roepen. Dus, uh, ja, het, het Testaron, dat gaat dan echt uh, metershoog de lucht in. En, uh, en er vallen ook bommen uit, uit die testosteron. Dus <lacht> ja, ja, ja, ja dan gaan ze <lacht> hele boute dingen roepen. <lacht> het zijn wel rechtsstaatsbommen. Er zijn bewapende drones. Dat is ook prima te verkopen met de rechtsstaat. Ja, nou, we dus, hebben uh, zo'n.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 Maar zo wordt het nu verkocht, zo van, uh, ja, in gevallen waar we dan toch wel gaan bombarderen... ...dan kunnen we beter onbemand doen, want dat scheelt weer uh, risico voor die Nederlandse soldaten. En als die dingen er dan eenmaal zijn, dan worden ze natuurlijk uh, voor allerlei andere dingen gebruikt. Ja. Nu hoeven we geen kernwapens te gebruiken, dus het is geweldsbeperkend deze bewapende droom. Maar ja. ja, hier trappen heel veel mensen in hoor, dus uh, ja, mm. triest, uh, triest genoeg. Maar uh, ja, het CDA, uh, dat de vorige keer komt met die dienstplicht, wordt, wordt steeds enger daar. Het zou wel een grote verandering zijn als uh, inderdaad een Nederlandse overheid vanuit een, een of andere bunker in Woensdrecht uh, overal okay. in Mali mensen zit te vermoorden. Dat is wel weer een stap verder dan uh, met ja. natuurlijk uh, met een kruisje aan natuurlijk. Een, waarschijnlijk een koptisch kruis om, uh, om het allemaal goed te maken. Ja, nou, ik heb sowieso liever dat al die mensen die graag uh, willen, willen moorden in naam van de staat, uh, maar vooral aan de andere kant van de wereld moeten om dat te doen. Uh, dat vind ik wel een fijn ja. idee. Dat ze niet uh, hier rondlopen en uh, gewoon naast mij zitten in de tram. Uh, dat soort gekken. Ja. 2 miljard gaat het ook om, hè? dat is behoorlijk wel, toch? Ja. En het is het dubbele wat de VVD er weer uitreeft. Die hadden het gewoon afgerond op 1 miljard, De Meestal lopen die kosten toch altijd uit de klauwen. Ja, dat zal het uh, minimaal verdubbelen. Wie zal dan uh, wat in de partijkast hebben gedaan van het CDA? Hm. Lockheed of zo.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 ja, maar dat, dat, dat, dat hebben mensen toch niet door, dus uh, ja. Nee, nee. Als de werkgever betaalt, dan, uh, dan gaat dat gewoon ja. van zijn sigaar af. Dan rookt hij een sigaar min. Ja. ...eet hij een gebakje minder. <laughs> ja, dat is ook wel eens apart. Want toen die Trump met een tariefmuur kwam... wist uh, wist in één keer het NOS-journaal te melden... ...ja, maar daar betaalt de Amerikaan voor... ...maar bij dit soort dingen maken ze dat brug niet. <laughs> Ja, Dat, uh, dat... Ja, is dat raar, ja, hè? Ja, heel typisch is dat. Dat is inderdaad heel apart... ...dat ze opeens die economische wetten... Wet ...waar je al tijden op hamert... ...en die altijd gewoon compleet genegeerd en ontkend worden en zo...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 Ja, ik bedoel, in de achterban, Zullen ze daar blij mee zijn? Het uh... taalgebruik ook, door de, ja. Dan de ja, drinken die sps allemaal halve liters, toch? <laughs> ja, ja Ze <laughs> dus zijn elke dag de op te denken natuurlijk, mij treft dat niet, want ik drink alleen maar liters. <laughs> <laughs> nee, maar ook, er staat er ook een alcoholische dranken die voor een habbekrats wordt aangeboden. Een halve liters bier, een dumpprijs, Daar worden we in alle...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 Ja, terwijl als de belastingen omhoog gaan en de regelgeving en het wordt allemaal steeds troostlozer, dan hebben mensen juist allerlei genotsmiddelen nodig om nog enigszins te weten dat ze slaaf zijn. Ja, elke keer als ik bericht lees van de SP uh, over wat de SP wil, dan krijg ik zin om alcohol te drinken. Zo. Ja, ja. Grote ja. ja, de... veelheden. Ik kan het eigenlijk meteen injecteren in mijn in hart. Ja, ja, ja. Leven, in mijn Dat is natuurlijk ook wel een idee achter, hè. Die, die smerige kapitalisten die arme alcoholisten uitbuit of zo. Ja. Het ja. grappige in dat kader is overigens wel dat de oprichter van de SP een handelaar was. Ja, ja, ja. ja. oh ja, dat is echt zo'n beunhaast. Ja. Ja. ja, nee, maar goed. Uh, de politieke partij Denk. Die is ook nog even in het nieuws gekomen. Maar ik denk dat dit geen PR-bericht was van hun. Nep accounts Ja, ik vind het wel passend dat ze allerlei trollen op internet uh, actief zijn voor die partij. Zoals hier staat. Want volgens mij is die hele partij gewoon een grote poging toch? Of niet? Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is echt, echt, echt verschrikkelijk. Een Velletje Klaans. Een beetje de Turkse variant van de PVV, hè? Ja. ja, maar ze huren dus mensen in die op internet uh, uh, doen alsof ze denksteunen en tegenstanders aanvallen. Ze, uh, volgens de NRC, die had dus interne communicatie, uh, uh, hadden ze de hand opgelegd, staat hier. En dan zie je hier een uh, gesprek tussen die Farid Asakan, een van die mensen van Denk, uh, en een, uh, de voorzitter van de jonge organisatie. En dan zat hier Asakan zou schrijven: kan er iemand op Markoes antwoorden? Want die had dan kritiek geuit op Denk.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 Dat Ga ik doen. Er staat ook nu in de berichten dat ze het niet ontkennen, maar dat wordt ook een beetje lastig als dit soort dingen. Ja, Het is bijna net zo sukkelachtig als die e mail die gekraakt waren bij de Democraten in Amerika bij de verkiezingen. Toen ons paswoord is gekraakt. Hier is het nieuwe paswoord. En dat stuurden ze ook gewoon via e-mail op. Te... Ja, ik kon het ook meelezen. Maar de verdediging waar die ze hiervoor hadden wat kwam ongeveer neer op. Ja, wij zijn dus niet de enige die dat doen. het uh, ja. Wat... Ja. Ja. Uh, doe ik een trollkout. Dat zijn niet bijzonder slim ook voor een partij die denkt helemaal niet. Ja, uh, ja, ik denk als ze ja, de in de eindrap ben je wel heel dom gewoon in dat denken. Ik zeg trap er niet in. Het is niet nieuw ook, want uh, ja, uh, in het artikel wordt dan natuurlijk ook genoemd uh, dat uh, Poetin dit soort dingen doet. Ja, goed. Uh, uh, in, ja. Maar ja, Hillary Clinton heeft ook een uh, leger van, hoe uh, noemden ze dat ook weer? Uh, ja, correct the uh, record. Was dat was ja. ja. Obama was dat toch? De techno-expert. Die... Techno Hij hey, had een ja, kun... campagne gedaan. En de EU maar. heeft het ook gedaan, hè? De EU, de EU heeft ook uh, een, oh, ja, een, ja, ja. een leger.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 Reacties geplaatst en wat ze toen hebben gedaan is uh, toen zijn hun daar ook op gaan reageren, zeg maar met, met eigen nepaccounts. Toen schijnen ze zelfs uh, vrij agressieve reacties geplaatst te hebben, uh, Gedaan te hebben alsof zij dus de tegenstander van die film waren, alsof dat echt uh, ja, oh, ja, complete idioten waren. Ja. Dat was toch uh, ook een paar jaar geleden zo'n politieke.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 het uh, is er een terroristische aanslag. Of er breekt een of andere ziekte uit. Of er is een groot ongeluk, een brand. En uh, de overheid moet er 2 miljard euro bij gaan lenen. Omdat er zoveel schade is uh, door wat er is gebeurd. Dan is de economie gegroeid. Omdat er 2 miljard euro meer uh, uitgegeven is. Ja. Dus dat is heel raar. Het had eigenlijk natuurlijk niks van uh, de productiviteit... Uh, ...of economische groei uh, plaatsvindt. Ja, want opdracht groeit in Venezuela ook. De economie reed hard natuurlijk met... Uh, <laughs> ...het is allemaal... <laughs> yeah, zilverjarden en Quinto en, uh... Maar het grappige is dus wel... ...dat zelfs binnen de... ...want ik bedoel, ik neem toch wel aan... ...dat ze redelijk dezelfde... Um...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 Oh ja, dat nou wil ik ook uh, zeggen. Die, um, ze hebben nu bijvoorbeeld besloten om um, de energieprijzen er heel erg flink te Om die niet mee te rekenen in de inflatie. ja, ja. Oh, Dat is ja. ook zoiets. En dan hebben ze core inflation en dan nemen ze geen voedsel en energie mee. Ja, ja, dat, <laughs> ja, dat, ja dat is eigenlijk het belangrijkste voor wat je ja. nodig hebt. Ja. Met, met woningen kan je ook zeggen: bijvoorbeeld, de huizenprijzen enorm gestegen ja, ja, maar dat is geen inflatie. Want, uh, want dat moet je eigenlijk zien als.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 dan gaan we nog even naar uh, Fretje Teve. Ja. Ja, ja. Die hoeft uiteindelijk geen wachtgeld meer uh, te vangen, want uh, hij krijgt een nieuwe baan, Hij wordt weer productief. Oh nee. Een baan, een baan <laughs> zou ik het niet willen noemen, maar... <laughs> nee, nee, nee, het is gewoon een ver veredelde uitkeringstrekker nog steeds. Maar hij gaat bij de Raad van State zitten, dus uh, nog steeds uh, graaien in de staatsruis. Ja, per 1 april. Dat, dat, dat, dat, dat is vast vaste grap. En laten we het hè? hopen. Ja, maar ja, of hij nou thuis niks zit te doen of bij de Raad van State zit. Wat wat doet de Raad van State? Ja, die mogen alleen maar, kunnen alleen maar adviseren, toch? Volgens mij doen die verder niet zoveel Een zo, uh... uh, soort wachtgeldregeling <laughs> maar dan. Ja, dat wordt meestal wel serieus genomen, maar ja, ze hebben geen beslissingsbevoegdheid, toch? Nee, dat in formele zin niet, maar het is wel vaak zo dat, dat adviezen vrij vaak gevolgd worden. Mm -hmm. Dus in dat opzicht uh, hebben ze een vrij grote macht eigenlijk.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 maar we worden nog beschermd, want de, ja. raad, van, de raad van State een belangrijkste adviesorgaan van de regering heeft forse kritiek op de aftalfwet. Ja, oh. Dat is Fred Teven dus, dit Nee, nog ja. niet, nog niet, nog niet. Nee, nee, maar dat gaat veranderen als hij er in bij zit. Ja, als hij er bij zit, dat is echt best wel goed. Dat is dus de grap, zeg maar, dat, dat uh, we in de gaten gehouden. De raad van maar daar zitten dan dat soort figuren, weet je wel. Ja, ja, ja, die, die moeten dan voor je bescherming zorgen. Die, die gaan voor mij in de privacy zorgen, ja. Nou, bedankt Fred. Ja. Ja, ik vraag me af of het ook nog samen gaat met. Want nee, ze mogen alles gaan aftappen en iedereen gaan beluisteren en zo. Maar ja, je krijgt natuurlijk ook dat er steeds meer encryptie is. Ja. Dus, uh, ja, dat, dat, dat is ook een van natuurlijk. Ja, iedereen moet eigenlijk zijn encryptiesleutels inleveren zodat de overheid overal mee kan kijken. Want teroriër, en ja, in, in Engeland hebben ze daar dus al uh, voor gepleit. Terwijl dat ja, echt klopt. niet bepaald goed is voor je uiteindelijke veiligheid ten opzichte van uh, hackers, van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 er was zo'n overdaad en informatie was... ...dat, ze er, ja, dat het ja, niet opviel, zeg maar. Information overload. Wat ik, vreemd, ja. wat ik wel vreemd vind, is dat je hoort... ...overal wordt er bezuinigd. Het leger ja, is ontzettend bezuinigd... ...en de uh, inlichting is ontzettend bezuinigd... ...en iedereen claimt dat er bezuinigd is... ...maar ik begreep laatst dat als je de overheid... Uh, ...terugkrimpt naar het jaar 2004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 Dingen, maar dat is me heel weinig. Het is vooral heel veel. Onze landmacht is dus voor het grootste deel uh, bijvoorbeeld onder Duits commandant. Uh, de bijvoorbeeld... de macht moet het eigenlijk heten. <laughs> ja, het zijn hele, hele vreemde constructies ja, eigenlijk. En daardoor zie je dat eigenlijk een maar... Europees leger al een beetje opgebouwd wordt. En dat is een ja, hele. Bepaalige... Zeg maar, een vreemde constructie. Dat, uh, ik denk, niet, denk dat dat net zoiets is als een vreemde constructie. Als al die ambtenaren die dan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 Ja, dat zei je. Ja, willen uitgeven. Ik weet alleen niet of dit uh, gecorrigeerd is voor inflatie. Ja, ik weet dat met Staat name in, in de jaren negentig is het heel erg afgenomen. Uh, en dat nee? niet zozeer, ik weet niet of dat per se in geld is, maar met name in, in zaken als materieel en personeel en dergelijke. En dat heeft men met name gedaan omdat men dacht: de Koude Oorlog is voorbij, um, ja. Ja, de dreiging is weg. Ja, en dan na 9-11 is het weer toegenomen. Uh, hm. Ja, maar bijvoorbeeld bij de inlichtingendiensten is dat werkelijk zo. Dat, dat, daar heb ik, weet ik wel van. Dat, dat, ik, heb, ik heb gewoon de budgetten gekeken in uh, de begrotingen van iedereen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 of ik spijt is? Ja, dat is wel de trend. Om, ja, linkse mensen bij elk probleem dat ze zien... willen ze ook altijd meer macht in minder handen hebben. Dus ja, je, wil een, je wil meer macht naar EU hebben... waar minder mensen meer te vertellen hebben over meer mensen. Dus het vergroten van ongelijkheid is, is een typisch links idee. Zeker. Oef. Ja, we doe nog even één berichtje... voordat we naar uh, Jasper gaan over zijn uh, wapen... Uh, uh.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 De Europese Commissie heeft gezegd: ja, die, die gasten uit uh, Qatar en Emirates en uh, Etihad en zo, die uh, krijgen staatssteun. Ja, voor, ja, en, ja uh... dat is natuurlijk ook oneerlijke concurrentie. <laughs> de vraag is ja. of de Nederlandse overheid daar iets aan moet gaan doen. En ja, net is de KLM, die krijgt ook staatssteun, nog niet.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 De energiemarkt is een van die markten die eigenlijk niet geprivatiseerd zijn. Wat men feitelijk hmm. heeft gedaan is: uh, Nederlandse provincies hadden de, de energiemaatschappijen uh, in bezit. Die hebben ze verkocht ja. aan buitenlandse staatsbedrijven. Ja, geld staat ja, aan, aan ja, het, het geld is uitgegeven. Bedrijven. Ja, ook nou. nog eens. Maar, maar sowieso, het, het, het verbetert niet omdat het in een staatsbedrijf uh, uh, <laughs> landt. Het wordt waarschijnlijk zelfs slechter. Uh, ja. Dat zie je wel. Men heeft op een gegeven moment uh, volgens mij aan een Noordstaatsbedrijf... of aan een staatsbedrijf, heeft men uh, dingen verkocht en aan, uh, aan een Duits. En bijvoorbeeld Eneco is nog volledig in handen van de gemeente Rotterdam... en een aantal omliggende gemeentes. Ja. Uh, en de provincie ook, toch? dacht ook, ja. Ja, ja. ja en sowieso het netwerk uh, is, via, uh, is ook nog steeds in de handen van... Uh,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 En dat wij er nog geen nee, gebruik nee, van zouden nee, nee, moeten nee, maken omdat de kosten gaat van de NS. Schild.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 Wat gesteund wordt door een bedrijf dat uh, ongekende mogelijkheden kan geven aan zo'n bedrijf. Ja, maar je, het wordt maar ook al als, wel, als, ze, als ze voorbeeld moeten er geld als we voor... verspillen, moeten ze dat toch zelf weten ja, ja, moeten ze ja, maar Het als... gaat niet alleen om geld verspillen, dat het gaat ook gewoon om het feit met wetgeving en dergelijke. Maar er werd wel eens de vergelijking die ver, vergelijking die, u, die, die Volgens mij heeft ja, ik Friedman ja. die heeft deze vergelijking wel eens gemaakt. Die zegt, stel nou, er wordt er bijvoorbeeld geklaagd over Chinese dumping van uh, goederen, waardoor onze eigen industrie kapot gaat en onze ja, consumenten hele laag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 Nee, maar hiermee gaat het meer over een korte termijn. Uh, kijk, op de korte termijn zijn die zaken inderdaad goedkoper. En dan doet men net zo lang. Uh, tot ook op de en, lange en dat termijn. Is dat is een hele legitieme, een hele legitieme en, die, Want er zijn ook, ook die op die, er zijn ook genoeg bedrijven die op die, ma die, op die Sorry, manier handelen. Door gewoon een tijdelijk uh, onder de marktprijzen te gaan. Dat, dus dat is echt onzin. Dat is dat, dat, echt onzin. dat, een dat, echt dat een is een onzin. Dat is prima. Dat gebeurt wel degelijk. Met name bijvoorbeeld bij zaken als project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 onder de kostprijs, om je concurrentie kapot te krijgen. Wat je concurrentie kan doen, het werd, geloof, Tom Roots heeft dat ook al uitgelegd, ja, ja, Robert Murphy. De, dat de is gewoon al, al, al die goedkope olie opkopen, dat nou ja, <laughs> is ook niet zo olie. De, men, de, de, men, de, de, uh, regelde men regelde contracten met uh, transportmaatschappijen en regelde daar uh, prijsverspraken. en dat werkte prima. werkte ja, prima voor de korte termijn. En, en zelfs op, op lange termijn, voor het bedrijf werkte was het, was het, uh, het perfect. Maar ja, een aantal bedrijven de, zijn de, daar uh, nog niet gegaan en dat is een hele legitiepe Strategie. Monster, heb, uh... Nee, luister, er kunnen wel een paar maar bedrijven door is dat failliet het, of, of, of, gaan. Wel, ...maar uiteindelijk is... op de lange termijn... ...kunnen er ook altijd nieuwe bedrijven worden opgestart. Je moet Zeker. daar dan oneindig mee doorgaan... ...en zodra je ermee stopt... ...dan, uh, dan uh, kan het weer opgelost ja. worden. Dus wij kunnen net zo lang... van goed, die goed, goed, goed, goed, goedkope tickets gebruikmaken... En ook al gaat de KLM kapot, nou dan gaat die maar kapot. Maar dan, uh, dat, dan kunnen wij, want we hebben wij niet nodig, want wij kunnen goedkoop met hun vliegen. En we stoppen, vergaan. dan zetten wij hier weer een nieuwe vliegtuigmaatschappij op. En dan is het probleem opgelost. Zolang zij gewoon hun geld blijven spillen, maar blij, blijven wij daar maar gebruik van maken. En uh, uh, ja, uh, dat, uh, dat is helemaal geen probleem. Maar nou, ik vind daadwerkelijk wel een probleem als een organisatie on, ongekende mogelijkheden heeft. Kijk, een, een ja, groot bedrijf heeft die ongekende mogelijkheden. Gewone, die, die gaat failliet als die zo te lang uitvoert. Een overheidsbedrijf kan dat wel heel lang, doen. lang blijven doen. En ja, maar kan maar dat ook dat doen met een bepaalde strategie. <laughs> die er juist op gericht is om oh, ja. andere landen te destabiliseren. Ja, maar luister. Dit is gewoon economisch dom beleid. En hm. uh, hoe meer de overheid dat doet, jawel, een, maar dat kan wel degelijk schade meer geld doen. verspillen. Ja, dat kan wel degelijk wat schade aanrichten. Maar uiteindelijk kan maar je eigen burgers, uh, ja, richt het vooral schade aan aan hunzelf, omdat ze hun eigen geld verspillen. En er kan wel een bedrijf uh, door benadeeld worden.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 Ontwikkelingshulp maakt Afrika alle... kapot. Als... Nee, maar serio, ontwikkelingshulp ma ma ma maakt Afrika wel degelijk kapot. En dat doet men juist om de Europese ja, producten ja. te bevoordelen. Maar Afrika heeft daar ook wel degelijk last van. Ja, natuurlijk. Uh, omdat, uh, als jij uh, die spullen getumpt krijgt, maar, uh, het, Individuele het is... boeren hebben daar last van. Ja. En dat is een probleem wat niet zozeer vanuit de Afrikaanse overheid ook, zeker. Uh, want die, die vragen daar ook bewust ja, om. Ja, precies, ja. Maar dat, dat is wel een probleem dat wel vanuit het buitenland uh, veroorzaakt wordt. En er ja, zijn dat. landen die hebben besloten, oké, okay, ja, maar wij geven alle ontwikkelingshulp. En ontwikkelingshulp mag hier niet worden. Uh, uh, dan zijn er zijn daar wel, uh, ik meen dat het bijvoorbeeld in Botswana het geval is. En dan zijn er ja, wel gewoon buitenlandse bedrijven die mogen investeren. Maar zijn er geen overheden die zo geld mogen overmaken? ...om voedsel te dumpen of iets dergelijks. In Ethiopië is het op een gegeven moment gebeurd... <laughs> ...dat er uh, daadwerkelijk voedseldumps hebben plaatsgevonden. <laughs> Daarin heeft men dus daadwerkelijk inderdaad gratis voedsel uh, afgegeven. Uh, er zijn heel wat boeren daar door failliet gegaan. Ja, en, niet uh, daardoor. Niet, niet daardoor. Want je kan desnoods als een Nederlandse divvrieskrippen... ...uit een vliegtuig dumpen... Dan kan je het ook gewoon doorverkopen op de wereldmarkt. Ja, dat, dat is, dat is ook mogelijk. Dat deels gebeurt, maar niet door die boeren zelf. En de individuele schade nou, je, is de heel groot. Kijk, jullie kijken naar de maatschappelijke sta sta schade, de schade van het collectief. Ik kijk naar de schade bij het individu. Nee, ik en kijk niet naar de individu. schade van het collectief. Het, het collectief kent geen schade, want dat heeft geen emoties. En het, heeft nee, geen, uh, het is daarom, collectief. Daar kijk ook naar de, individu de individuele schade. En die is er wel degelijk heel groot. Maar als jij een gratis kip krijgt, dan uh, ja, dat is dat natuurlijk een ramp. Hoor. Nou ja, in dit geval.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 Die zijn, hebben het allemaal het loodje gelegd. Want het waren allemaal, zeg maar, beetje, die dachten allemaal dat ze too big too veel waren. Mm -hmm. En uh, nooit wat hoeven te reorganiseren. En uiteindelijk hebben, hebben een heleboel van die National Carriers het af moeten leggen. Maar KLM is ook gewoon veel te duur. En die hebben veel te veel mensen in die ze vergelijken ja. met bijvoorbeeld Ryanair. En uh, ze moeten gewoon niet zeiken. Maar ah, ik vond het ook de, nou, vrij onverstandig... Dus dat KLM hm. nog steeds voor een belangrijk deel... in handen is van de Franse overheid. En dat vergeten ja. ook heel veel mensen. KLM is, is, ik meen voor iets van 20% op dit moment... in handen van de Franse overheid. Ja. Air France K als, als geheel. Ja. En dat vind ik ook zoiets raars. Waarom ga je als Nederlandse, staatsbedrijf, of, als Nederlandse overheid... een staatsbedrijf verkopen... aan een andere overheid? Privatiseer het dan volledig? Gooi het gewoon op de markt? Prima. Ja, maar je maar moet het gewoon dus naar de, de, de hoogste bieder nou. verkopen... Hè? en als, als, als jij als Nederlandse overheid dat kan verkopen voor x miljard aan de private partij en voor 2 miljard meer aan de Franse overheid nou ja, laat die het dan maar kopen en dat is vervelend voor de Franse belastingbetaler, maar ja, dan kunnen het we kunnen de ik denk dat die landingsrechten er ook mee spelen, want je, het, ik vroeg me ook altijd af van waarom ga je nou in hemelsnaam steeds met Italianen en Frans in zee dat is gewoon gedoemd te mislukken, dat weet je al van tevoren dat, uh, yeah, maar ik denk dat het met die landingsrechten te maken heeft dat, uh, dat is inderdaad niet een, een vrije markt of zo. dat kunnen die, nee. die die, die uh, luchthavens niet zelf beslissen. Dus dan moet je een complementaire uh, partij vinden... voor jouw landingsrechten. En daarom kom je altijd bij die bagger terecht, denk ik. En als je en ook kijkt naar de belasting. De ik bedoel, uh, net, uh, ik boek ik, ik, ik de laatste als ik bezig ben... Met, met het kijken naar de kosten van een ticket naar Amerika. En ik kwam op een gegeven moment bij een ticket uit... waarbij ik uh, iets van 20 euro aan daadwerkelijke... O.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 Maar voor de Albert Heijn hier onder de hoek is dat niet zo fijn. Precies. Ja, maar die moet iets anders gaan doen. Want je ja. natuurlijk. Je economie nee, die moet daartoe in staat zijn. Maar dat is een, mar zijn. een marktverstorend effect. En dat is natuurlijk ja. wel fair. Ja, maar dat kan je ook op natuurlijke wijze hebben. Het kan ook op eens zijn ja, dat, er, dat er in, in Oost-Europa een fabriek wordt neergezet... om heel goedkoop sportwagens te maken. Ja, dan heeft Raring misschien een probleem. Maar een, een economie moet zo flexibel zijn... dat ze, dat ze met dat soort verandering Ja, maar kijk, ja, natuurlijk. is wel misschien... dat er op, op, door, uh, met belasting geld... dat is waar niet ons belasting...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 even naar Azië toe, even een tussenlandingje maken vanwege dat tanken. En dat is ook een reden waarom Schiphol ja. natuurlijk, die hebben ook belastingvrije kunnen zien waarom dat ook een hub is. Ja, bij Schiphol is er ook daadwerkelijk overheidssturing, maar dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met zaken als, in hoeverre staat een land toe dat, uh, een, een, of, dat een, uh, uh, een vliegveld kan uitbreiden. Ja. Want, ja. Uh, bijvoorbeeld in, in, van de, deze week was er bekend dat de, het uh, de, de, de vliegveld van Wenen niet mocht uitbreiden van de rechter.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 tegenkomers op Schiphol, tegenwoordig ja. wel. Dus, ja, ik, heb het, ik heb het even opgezocht. Het dus ja? um, Schiphol bedrijf zeg maar, is uh, voor 70% aan, uh, uh, is de staat daar aan van, 20% mm -hmm. is van de gemeente Amsterdam, uh, 8% is van Airport de Paris en de gemeente mm -hmm. Amsterdam is 2,2% eigenaar. En ja. Schiphol is dan weer volledig eigenaar van Amsterdam Airport, Schiphol, Rotterdam, De Heek Airport en Lelystad Airport en mm -hmm. 51% van de aandelen van Eindhoven Airport.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 Viel, viel mij ook heel erg op. Dat had ik ook van tevoren niet verwacht, want ik ben ook vrij blanco in het onderzoek gegaan, zeg maar. Ik had wel een idee hoe het een beetje zat, want je, je merkte bijvoorbeeld wel uh, in de discussies, überhaupt wel. Uh, maar ik had bijvoorbeeld verwacht dat de PvdA um, veel uh, meer naar voren zou komen als, um, als de laagste op de lijst, zeg maar. En dat was meer ook uh, in het kabinetsbeleid en dergelijke. Het, het, het kabinet in Nederland is degene die bijvoorbeeld het, het hardst heeft gelobbyd voor um, de huidige strenge uh,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 Um, ...geweigerd omdat hij voor vrijwapenbezit was. En dat zegt natuurlijk wel iets. Ik bedoel, de reden dat, dat Forum voor Democratie bijvoorbeeld wel een redelijk hoge score heeft... ...ook al hebben zij geen expliciet pro beleid, ...is omdat zij wel mensen op hun lijst hebben staan... ...die zich daar heel erg over uit hebben gesproken. En dan, dan ja, heb ik met name over Ernas en over uh, Hiddema inderdaad. Hmm. Het was over de CDA. De CDA heeft wel een geschiedenis hè, met uh, wetten tegen uh, vuurwapens... Zeker. vuurwapenverbod komt van voorlopers uh, van de CDA die opgegaan zijn in de CDA, zoals de ARP. En allerlei katholieke volksvertegenwoordigers. Uh, ik heb er even het lijstje erbij gehaald, ik ga ze niet allemaal opnoemen hoor. Mm -hmm. Maar eh jongheer en monsieur uh, pff, heeft heel veel titels. Gustave Ruis van Berenbroek, ken je die nog? <laughs> die is ermee begonnen en dat is in het kabinet uh, van Makai. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, dat dus eind 19e eeuw. Ja, nou ja, in cool. dat kader is het. Um, de, de, de, de grootste um, wetswijziging eigenlijk is met name gekomen. Um, na, uh, na de, de, de mislukte revolutie van Trogscha. Ja, ja, dat uh, was de communisten toch? 1919 was ja, dat. Ja. De, men was bang dat er een socialistische revolutie gepleegd zou worden in Nederland.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 dus het was al veel hoger dan wat men had verwacht. Daar, daar reageerde men al vrij gezocht voor over. Ik heb ja. uh, destijds met de Deurnische Juwelier... Heb ik een, um, uh, ...ben ik gevraagd in de uitzending van 1 Vandaag op de radio... ...om een debat mm -hmm. te doen over vrijwapensit. En uh, toen had men daar vanuit 1 Vandaag ook een... Uh, ...of twee vandaag, ook een, uh, een uh, enquête gehouden. En daar bleek ook echt... Uh,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 Oeh, oeh, oeh. Ja, kijk, ja, er is natuurlijk wel een groep uh, criminelen die vrij impulsief is. Ja, uh, verslaafd en zo. Ja, precies, verslaafd en dergelijke. Maar die groep is, is betrekkelijk klein. De meeste, um, uh, de, de, echt gewoon de georganiseerde criminelen, zeg maar, de, de professionele criminelen. En dan heb je het ja. ook gewoon over de, de, de gemiddelde inbreker. Um, die komt vaak uit de buurt. Die doet van tevoren onderzoek uh, dat, dat blijkt uit een of andere politierapport. Dat het meestal zo is dat een inbreker uh, twee keer van tevoren... Uh,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 De politie moet niet alleen een, een telescopisch uitschuifbare wapenstok hebben... maar ook een taser en een, een pepperspray en ja, een wat vuurwapen snap, en het, een bazooka. Het werkt gewoon ook niet. Kijk, um, ik, ik snap dat het dat de CDA heel erg Ja, maar heeft het, het, werkt, maar... wel, het werkt wel, maar nou ja, niet, niet in de het... criminaliteitsbestrijding. Maar nee, het werkt precies, natuurlijk wel is... voor de intimidatie van de burger door ja, de gaat het eigenlijk om. En daar gaat het om, dus het werkt wel. Zeker wel in dat opzicht. Maar niet in het opzicht wat zij stellen te willen doen. Uh, ja. Dat is die vijfheid. En daar trappen ook toch heel veel mensen in. Heel veel mensen trappen van. in het feit van. Ja, we moeten gewoon ja. de politie beter uh, uh, bewapenen. En dan komt het allemaal wel goed. We moeten meer politieagenten. Terwijl het dat probleem is. Een politieagent kan nooit binnen twee minuten bij je huis staan.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 Ja, maar dat schiet natuurlijk niet op. En dat, dat motiveert mensen ook niet om de politie te bellen... als er echt wat aan de hand is. En Sieft. hetzelfde geldt ook voor uh, als je ziet wat ze met de aangifte niet doen. Ja, dat is ook weer ja. zoiets. Daarin zie je ook weer hoe de politiek ligt daarover. Want uh, er wordt steeds dus, gezegd... Ja, de ja Nederland is veiliger geworden. Rest... <laughs> ja. Ja, tij... Wel wat zie je dus... Het aantal aangiften is inderdaad gedaald. Maar kijk je in de... Je kunt de CBS-verslachtoffer, als ze zo ook na uh, zoeken... Ja, ja, heel uh, de bedoel. aangiftebereidheid ja, is serieus. echt enorm gedaald. Ja, en terecht. ja. Ja, er gebeurt er gewoon niets mee. Sterker nog, de politie zegt het zelf ook. De politievakbond heeft zelf ook gezegd: van ja. We snappen de burgers ook wel dat ze geen aangifte meer doen. Want de, de, de, er gebeurt ook niks meer mee. We hebben daar de capaciteit niet voor. En, ja, uh, ze zijn de grootste werkgever van Nederland. Dus dat hele capaciteitsverhaal dat is ook altijd zo'n. Uh, moet ze ja, moeten altijd meer geld de, hebben. Dus wel, daar zit ook de administratie uh, in. Uh, dat, ja, en alle tijd die, die ze kwijt zijn. Wouden, zijn de, wouden, dus de, de, de, dat, het zijn politieke keuzes. Uh, ook het feit dat het slecht op is.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 En ik, nou, nou, ik zit ja, bijvoorbeeld, ik woon in nou Brabant, waar uh, meer dan een kwart van de politie inzet gaat uh, naar drugs. En dat ja, is op dat zich ook wel zijn. logisch gezien de, um, ja, de, de, de overlast die daardoor veroorzaakt wordt. Alleen het werkelijke probleem, namelijk het feit dat het illegaal wordt, ja, uh, daar is, komt ook die overlast vandaan. Nou, ja, precies. En, en dat wordt niet aangepakt. En dat zijn weer politieke keuzes. Ja, en je was ook nog met andere dingen bezig, hè? met uh, tabak en zo.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 Dat had wel een iets andere achtergrond. Het huidige rookbeleid komt echt puur uit de volksgezondheid. Het rookverbod toen kwam omdat hij het gewoon een hele smerige gewoonte vond. En omdat ja, ja. Uh, het destijds ook nog wel eens gezien werd als iets duivels en uh, dat soort zaken. Bijvoorbeeld de eerste roker in Europa. Dat was een, uh, volgens mij de tweede man achter Columbus bij zijn reizen. En die ja. kwam terug in Spanje. Um, die had tabak meegenomen en die begon te roken in zijn huis en zijn buren hebben hem aangegeven omdat ze dachten dat hij een, een duivelsaanbidding deed en dat is hij ook gepakt <laughs> door de Spaanse inquisitie en toen hij, heeft hij een paar uh, jaar in de cel gezeten en toen hij eruit kwam, toen was het roken dus al in heel Europa al, ja, nou ja, nog niet gebruikelijk maar het was al wel bekend, zeg maar ja, kwam door een hele slimme PR-stunt ze hebben toen de pauze aan het roken geholpen ja hoewel de pauze is ook weer een hele tijd er zijn pauze geweest die juist als eerste een echt verbod hebben geloof geloof maar dat was die, die Borgia pauze weet je wel ja die die, die vond het wel lekker <laughs> ja. Hitler, Hitler was er ook tegen. Uh, ja, klopt, klopt. Maar Hitler die, die vond roken sowieso vies. Dat uh, was veel anti-roken, maar uh, de Duitsers, uh, of tenminste de Natie Duitsland... was het eerste land met echt een uh, anti-rookbeleid. Ja, ja, daar ga ik dus ja. ook op in, in, mijn, in mijn scriptie. Um, dat is het eerste echte grote overheids-anti-rookcampagne overheids vanuit de volksgezondheid. En dat zijn eigenlijk dus de voorlopers van het huidige rookbeleid. Ligt gewoon in Natie Duitsland. Maar ik vind uh, het ook niet meer dan voor... logisch eigenlijk...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 Maar wat zie je, men zegt steeds, oh we hebben het, hebben het aantal rokers teruggedrongen. Maar dat is puur gebaseerd op het aantal verkochte pakjes. Als je dat werkt, kijk naar het verbruik en dat wordt gewoon met enquêtes gedaan. Dan zie je dat het verbruik juist is toegenomen en met name bij jongeren is toegenomen. De groep die ze juist het meeste wilde um, ontmoedigen. En uh, dat komt gewoon puur omdat de smokkel is toegenomen. En uh, de illegale en dat verwacht ik hier ook als ze nog, nog verder opvoeren met de actie. Sterker nog, dat en, gebeurt en, nu al. Ja, het gaat en, en dat steeds meer gebeuren, denk ik.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 Allerlei andere zaken was ook op de melanges van tabak. Net zoals uh, dat je met koffie hebt, zeg maar. Ja. Dus je kunt het wel zelf gaan doen. Alleen ja, het, het kan de smaak wel. Uh... Maar dan zit er zit toch ook onder de toevoegingen in, uh, in een schriftelijk Ja, klopt. Het Maar wat, wat wel opvalt is bij die toevoegingen, uh, waar men is, uh, het grappige is dat de anti-tabaksindustrie, of de anti-tabakslobby bedoel ik, uh, die heeft het daar steeds over. Terwijl de, de meest schadelijke toevoegingen um, mm. zijn de toevoegingen die door de Europese Unie er verplicht in zijn gedaan... om um, te zorgen dat uh, sigaretten automatisch uitgaan vrij ja, snel. Ja, om brand te voorkomen, toch? Precies, terwijl dat is echt... dat gebeurt hazen nooit... want dan, dan zou je dus in slaap moeten vallen met de sigaret... dat gebeurt al heel weinig... en dan nog toevallig dus dan... nou, dan moet je wel ontzettend stom zijn... en, en dan hebben ze ook nog het hele beleid aangepast... op die paar sukkels... terwijl er waarschijnlijk meer doden vallen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 Maar ah, ze zullen zeggen, ja, dan kan die daadwerkelijk worden aangeklagen. Nu kan die ook daadwerkelijk worden aangeklaagd, omdat het illegaal is. Dat ja, is maar daar heb je wel als gebruiker ook een probleem.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 zulke mensen weten ook dat ze niet, in ieder geval niet op die manier verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Nee. En daardoor zie je ook dat er, en het feit is dat er heel veel op een gegeven moment wordt opgerold... waardoor er weer nieuwe in gaan komen. Dus dat je steeds echt een heel erg korte termijnbeleid ja. um, bij drugsfabrikanten ziet... wat niet zo zou zijn als het legaal was. Ja, dat zie je ook met die uh, kwekerijen, dat die veiligheid uh, te weinig aandacht krijgen omdat ze weten dat het elk moment opgerold kan worden. Terwijl ja. als jij zo'n installatie bouwt, die weet dat die daar twintig jaar kan blijven staan...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 He, ook uh, in Nederland ja. valt het dan nog wel mee, dan zal je niet zo snel de politie op je dak krijgen, maar in andere landen wel. En dan dat dan schijnt dus ook in Portugal, uh, waar ze de zitten van kleine hoeveelheden hebben ge gedogen, ook van harddrugs, uh, schijnt dat veel beter te zijn, dat, uh, dat nu uh, mensen dat gaan wel melden en uh, beter kunnen worden geholpen. Ja, in Brabant uh, hadden we, en, en dat hebben we heel erg een probleem met uh, drugsafval. En dan, uh, toen in de campagne bij de Provinciale Staten heb ik ook...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 ja, ja, ja, maar dat dat is recht, recht, ja. Ja. het is zo echt zo. Echt, hier is dat echt een gigantisch probleem. Ja, dat komt steeds vaker in het nieuws. Dan liggen er gewoon tonnen, tonnen met chemisch afval in het bos ja. worden gedumpt ergens. Precies. Ja, je hebt ook nog de, de voor, voor de medische wetenschap. Ik bedoel, die mogen nu ook geen. Onderzoek doen naar de effecten van drugs, ja. hè? Misschien zijn er positieve dingen. Ik bedoel, met, met marijuana. Zie uh, je al in alternatieven zien dat het populair ja. wordt, hè? Met cannabisolie en al die dingen. Maar de, de meeste wetenschap kan niet onderzoeken, omdat het gewoon niet Nou, MDMA is. werd vroeger ook gebruikt en er wordt nu ook al eindelijk weer wat onderzoek naar gedaan. ...bij Bijvoorbeeld relatietherapie en bij bestrijding van PTSD, traumaverwerking.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 Overigens, het grappige is, um, de fabrikanten van die uh, Kauwgum en Pleist dat zijn over het algemeen de grootste lobbyisten tegen de tabak. Mm -hmm. Dat zijn de, de mensen, omdat dat inmiddels ook echt een miljardenindustrie is geworden. Ja, ja.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 Uh, en uh, daarna komen ik over de bananensluimpjes ja. en de cola.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 En dan is er ook ja. uh, een, een belasting op, het, uh, op sigaretten. Dus dat is wel... Uh, Overigens ja, niet meer. Dat is vol. heel lang wel geweest. Heel lang hij, hij, hij heeft met name... Hij heeft Griekenland nog een redelijke tabaksproductie gehad. Maar die is inmiddels wel al um, afgebouwd. Tegenwoordig komt bedoel, de meeste tabak... Tabakssubsidie bedoel je? Ja, ik weet niet hoe het in de VS zit trouwens. Ja. Maar ik weet in ieder geval in Europa is het zo dat uh, men daar... Uh, dat wel heeft teruggedrongen. En tegenwoordig komt de meeste tabak... In ieder geval in Europa komt uit Afrika.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 I'm sorry.